In de zaak van de ontvoering van en de moord op Baby Lundberg zijn nog altijd geen nieuwe sporen ontdekt. Luchtvaart, Australië, Melbourne. Het comité dat belast is met de organisatie van de feesten ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de staat Victoria en de stad Melbourne... ...heeft bekendgemaakt dat Sir MacPherson Robertson een bedrag van 125.000 gulden ter beschikking heeft gesteld... ...onder voorwaarde dat dit bedrag zou worden besteed... ...aan de organisatie van een luchtrace van Londen naar Melbourne. Sir Macpherson Robertson, die in Engeland geboren werd... ...als de zoon van eenvoudige ouders... ...maar nu in Australië de eigenaar is van een groot bedrijf... ...gaf de wens te kennen dat het een real race zal worden... ...waaraan de meest moderne en snelste toestellen zullen deelnemen... ...om te bewijzen dat de luchtvaart in staat is alle afstanden tussen landen en volkeren te overbruggen. Hier is verder niets aanwezig. Dames en heren, goedenavond. Hier is Hilversumdaan CRV op golflengte 1875 meter. Er volgt luisteraars een grauwe dat aanvangt met alp uitgevoerd door het Jodel Doppelkwartet Edelwijs uit Bern. De dertige jaren. Mijn tafel ligt vol met krantenknipsels. Met oude vergeelde krantenknipsels. Omroepgidsen. Luisteraars, wij pauseren nu een kwartier voor zenderverzorging. Om vier uur, na de NCRV-klok, vervolgen wij met de uitzending van de Bijbellezing. Wat dat hadden we nog, nog meer in die jaren. Oh ja. We vragen thans uw aandacht voor het lezen van christelijk lectuur. Voorgelezen wordt Op hoop van zegen van A. Wapenaar. Op hoop van zegen? Bijjaar man schreef ook een hoop van zegen. Op golflengte 1875 meter. Goedenavond luisteraars, wij vragen uw aandacht voor een concert... te geven door het NCRV Strijkorkest onder leiding van Piet van den Hurk... met medewerking van Ronald Parker aan het orgel. Het concert vangt aan met de oefening. En boeken over luchtvaart. Oude boeken. Door de lucht naar Indië, J. van der Hoop, 1924... De eerste vlucht naar Indië. Start op 1 oktober 1924 van het allereerste schiphol. Aankomst in Batavia op 24 november 1924. Een vlucht van 55 dagen. En wat hebben we hier? Ah ja, alles oké, okay, draaien. Geschreven door Adriaan 4 juli 1934. In opdracht van Albert Lesman. Dat was de gelegenheid van het vijftigjarige verstaan van de KLM. Weet u, ik heb die boeken met een rood hoofd zitten lezen. Maar ik heb ook sindsdien Rotterdam, Coventry en Dresden gezien. Ausradieren gaat per luchtmacht. Luchtvaart, Australië, Melbourne. Sir Macpherson Robertson gaf de wens te kennen... dat de meest moderne en snelste toestellen aan de race zullen deelnemen, om te bewijzen dat de luchtvaart in staat is... Alle afstanden tussen Londen en Volkeren... Te... Ergens zitten die oude krantenknipsels, in die nieuwsberichten en die handvergeten boeken, daar moet de toonschaal liggen waarin ik dit verhaal moet vertellen. Het verhaal van vier mannen en één vliegmachine, die van Londen naar Melbourne vlogen en Nederland vier dagen lang een spanning hielden. Ik hoop dat ik die toonschaal vinden zal, maar de krantenkoppen uit die daken klinken als kreten uit de prehistorie. Gigantische luchtrace naar Australië. 20.000 kilometer... Een etmaal vliegen voor een modern toestel. De KLM schrijft in met vier toestellen. Een F-18, een F-22, een F-36 en de DC-2. Wij zagen destijds die drie fokkers en die een Amerikaan beetje over ons land vliegen. De moderne toestellen zijn alleen te zien voor wie onder het lawaai van een vliegveld woont. Ze zijn uit het gezicht verdwenen. De bemanning trouwens ook. Ingeweide op Schiphol. speculeren druk over de bemanning die door de directie van de KLM zal worden aangewezen voor het toestel dat aan de Melbourne Race zal deelnemen. ...algemeen wordt aangenomen dat als de keuze definitief mocht vallen op een F-18... ...de pelikaan voor deze vlucht zal worden aangewezen onder het gezag van Ivan Smirnov, ...die vorig jaar kerstmis in een versnelde postvlucht in vier dagen van Batavia naar Amsterdam vloog. Er stonden tienduizend mensen op Schiphol in de mist en de regen om het toestel te zien landen... ...met Wilhelmus te zingen en de bemanning toe te juichen. Oh, ze waren bekend met naam en toenam, die mannen van die Indie-route. Piet Soer, Willem van Venendaal, Adriaan Viruli... Evert van Dijk, Koen Dirk Parmentier, beter dan de buitenlandse staatslieden. In Duitsland was een zekere Adolf Hitler Rijkskanselier. Maar de bruine bataljonen marcheerden in Berlijn. En dat was van ver van Amsterdam. Van ...de wens te kennen dat de meest moderne en snelste toestellen aan de race zullen deelnemen... ...om te bewijzen dat de luchtvaart in staat is... Alle afstanden tussen landen en volkeren te overbruggen. In Moskou regeerde een zekere Jozef Stalin. Maar dat was een communist en hoeft in dit serieus te worden genomen. Nog een luchtvaartbericht. Londen, 20 juni 1934. De London Melbourne Race. De Royal Aero Club, belast met de organisatie van de London Melbourne Race, maakt bekend dat heden bij de sluiting van de inschrijving 74 toestellen staan ingeschreven. De race zal in oktober aanstaande worden gehouden. Een nagekomen buitenlandsbericht, Berlijn. De toestand van de 87-jarige president van de Duitse Republiek, Zijne excellentie-generaal Hindenburg wordt door zijn artsen zorgwekkend genoemd. De Rijkskanselier Adolf Hitler heeft heden een bezoek gebracht aan het presidentiële paleis. Het is niet bekend of hij nog met de... Presidentie... 74 deelnemers aan een race waarvan de hoofdprijs nog niet de helft van de kosten die de deelnemers moeten maken kan dekken. Sir MacPherson Waarom? gaf de wens te kennen dat de meest moderne en snelste toestellen aan de race zullen deelnemen. Om te bewijzen dat de luchtvaart in staat is alle afstanden tussen landen en volkeren overbruggen. Zij geloofden, zegt men, in een zaak waarin ik wel graag zou willen geloven. Noem het de ontmoeting van de volkeren. Noem het de wereldvrede die in de lucht zou worden gesloten. Noem het... Heer, vier jullie. Vier jullie schrijft. Laat me niet lachen. Ze hebben natuurlijk allemaal, alleen voor het plezier van het vliegersvak, de vrijheid, wat roem, het zwerven, het prestige en het avontuur gevlogen. Het klinkt nuchtig en haast cynisch, maar misschien is het de waarheid niet. Hun roem was dat zij op de wereld neerkeken, hun avontuur dat zij de betrekkelijkheid van de grenzen ervoeren, hun tragiek dat ze toen al te hoog vlogen, om de dissonanten te horen die de apocalyps van de Tweede Wereldoorlog voorspelden. Buitenlands nieuws, Wenen, 25 juli 1934. Bij een mislukte nationaal-socialistische staatsgreep in Oostenrijk is de Oostenrijkse bondskanselier Engelbert Dolfoes in de bondskanselarij neergeschoten door leden van de SS-Standaarden 89. In de straten van Wenen en het omroepgebouw zijn zware gevechten gevoerd ...tussen de SS en de Oostenrijkse politie. De daders van de aanslag zijn gegrepen... ...en de staatsgreep moet als mislukt worden beschouwd. Luchtvaart. De London-Melbourne Race. Pas nu wordt bekend dat de Royal Aero Club... ...57 aanmeldingen voor de London-Melbourne Race heeft geweigerd... ...omdat deze te laat zijn binnengekomen. Verder houden de organisatoren er rekening mee dat zich nog een aantal deelnemers zullen terugtrekken. Met name wordt hierbij gedacht aan de KLM... die met vier toestellen heeft ingeschreven. Men acht het onwaarschijnlijk... dat een luchtvaartmaatschappij voor deze race... vier toestellen aan het bedrijf zal onttrekken. Je begrijpt waarom ik je heb laten roepen Parmentier. Ga zitten. Dank u. Het gaat over die luchtrace. We zijn natuurlijk niet van plan om met vier toestellen daaraan deel te nemen. Binnen twee maanden, dat wil zeggen voor 15 september, moeten we beslissen. Jawel, directeur. Is die DC-2, die Uiver, al operationeel? We hebben er al veel mee gevlogen. Ik vraag of het al operationeel is. Het toestel kan in oktober operationeel zijn. Dat wilde ik weten. Jij bent met je crew de enige die er tot nu toe mee gevlogen heeft. Zou je met dat toestel de race aandurven? Het is het snelste toestel dat we hebben. Jij kent het toestel en je kent de route. Tot Batavia. Batavia Melbourne is nog 7000 kilometer. Dat heb ik zelf al uitgerekend. Jan Mol heeft die route Batavia Melbourne al meer gevlogen. Ja, bij de Abel Tasman vlucht in 1931, ik weet het. Hij heeft een goede vlieghand. Het toestel is nieuw voor hem. Hij kent Indië als een broekzak. Hij heeft het Inlandse net jarenlang gevlogen. Is dat een voorwaarde die je stelt? Mol als tweede piloot. Een adviesdirecteur. En de andere? Prins en Van Brugge. Je eigen crew dus. Prins kent de motoren. En Van Brugge is de beste telegrafist die we hebben... Met die bemanning durf je het aan. Mol zal natuurlijk de verdere proefvluchten moeten meemaken. Dat is de regelaar. We zullen een aantal vluchten moeten maken, gewoon op het Europese net. Ik zal aler zeggen dat je iedere vlucht die je maken wilt kunt aanvragen. Dan zal het wel gaan. Uitstekend. Directeur, blijf zitten. Ik heb nog een paar instructies. Jawel, directeur. We hebben ingeschreven voor de handicaprace. Uiteraard. Het is een verkeerstoestel. En het wordt een gewone vlucht uit het dienstrooster. Met passagiers? En met post. Uitstekend, directeur. Bovendien schreven we in voor de snelheidsrace. De snelheidsrace? Met welk toestel? Ook met de DC-2. Oh. Uitstekend, directeur. Luister, de afstand is 20.000 kilometer. Zo ongeveer? Ik heb nog geen kaarten gezien. Ik wel. De kruissnelheid van de DC-2 is ongeveer 300 kilometer. Behalve bij wind tegen. Als jij wind tegen hebt, heeft iedereen wind tegen. Laten we even 300 kilometer aanhouden. 290, dat is veiliger. Het is maar even om de gedachte te bepalen. 24 keer 300, dat is 7000. Dik 7000 kilometer per dag. Je zou dus binnen drie dagen in Melbourne kunnen zijn. 24 uur per dag in de lucht? De passagiers kunnen in het vliegtuig slapen. Ik dacht aan de bemanning. 24 uur per dag in actie is wat veel. Uh, slap vakbondsgeswam. Om een mooie zaak mee naar de bliksem te helpen. Moeten de Air France en de Imperial Airways ons voorbij vliegen? Hebben die dan ook ingeschreven? Nee, daarom juist. Begrepen? Jawel, directeur. Nog iets van uw orders, directeur? Hier zijn de reglementen voor de race. Bekijk ze eens en laat het mij weten als er moeilijkheden zijn. Vliegtechnische zaken kun je met Aler bespreken. Jawel, directeur. Goedemiddag, directeur. Oh ja, parmentier. Directeur. Mededeling aan de pers wordt door mij gedaan. Jawel, directeur. Luchtvaart. de London Melbourne Race. Op Schiphol doen geruchten de ronde dat het nieuwe toestel van de KLM, de DC-2, de eerste geheel metalen laagdekker voor de London Melbourne Race in gereedheid wordt gebracht. De gezagvoerder van dat toestel, Coen Dirk Parmentier, weigerde ieder commentaar. Meneer Plesman, is het niet te betreuren dat de KLM met een Amerikaans toestel aan de race deelneemt? neemt? Waarom? In deze crisistijd, waarin de slagzin luidt, koop Nederlandse waarden, helpen wij elkaar, worden de toestellen van Fokker, toestellen van onze Nederlandse vliegtuigfabriek, terzijde geschoven. Ze zijn verouderd. Ze hebben veel goede diensten gedaan en zijn nog altijd vertrouwde verschijningen op de Indiëroute. Maar ze zijn verouderd. De KLM zal, wil ze haar positie in de wereld handhaven, met de tijd mee moeten gaan. Liever nog voorop moeten vliegen. Petje af voor het verleden, jongeman, maar jasje uit voor de toekomst. Buitenlands liefs. Berlijn, 2 augustus. De president van de Duitse Republiek, zijn excellentie-generaal van Hindenburg, is heden overleden. De Duitse regering heeft bekendgemaakt dat zij uit eerbied voor de overledene de functie van Rijkspresident onbezet zal laten. De bevoegdheden van de Rijkspresident zijn met ingang van heden overgedragen aan de Rijkskanselier Adolf Hitler. Op initiatief van de Rijksminister van Defensie zal de Rijksweer nog heden de eed van trouw aan de Rijkskanselier afleggen. In Duitsland is de nationale rouw afgekondigd. Luchtvaartnieuws: de londen Melbourne Race. Aangezien een aantal voor deze race ingeschreven toestellen een minder solide indruk maken, heeft de wedstrijdcommissie van de Royal Aero Club besloten alle toestellen aan een strenge keuring te onderwerpen. De minimum eisen waaraan de toestellen moeten voldoen zijn in de... Wedstrijd... Jij Mol, je wou iets zeggen? Is het nodig dat we die reglementen ook helemaal bestuderen? Lijkt me niet. De veiligheidseisen zijn ongeveer gelijk aan die de KLM en de Rijksluchtvaartdienst ook stellen. We moeten luchtwaardigheidspapieren hebben. Uiteraard. Met volle belasting los zijn binnen 300 meter. Ja. En binnen 600 meter een hoogte hebben van plus 20. Dat is allemaal dus geen probleem. Nou, er zijn nog vijf verplichte landingen voor de snelheidsrace. Welke? Eh, Baghdad. Uh -huh. Allahabad. Kennen we? Singapore. Uh -huh. Darwin en Chauvel. Die zal jij wel kennen, mol. <krijg> Darwin ben ik nooit uh -huh. geweest. Mm -hmm. Chauvel? Nou, dat was toen een behoorlijk terrein. Uh, we zullen wel zien. Drie van de vijf verplichte stoppen zijn vaste stoppen van de Indiëroute... ...waar we een eigen agent hebben. Dat is dus ook geen probleem. Ja, dan zijn er nog dertien facultatieve stoppen voor de handicap race. Die kennen we op een stuk of wat na ook allemaal. Welke kennen we niet? Rambang en Koepang in Indië. Ja, Rambang, Die ken ik als mijn broekzak. Dan mag jij hem daar neerzetten. Dank je. In welke onbekende terreinen zijn er nog meer? Een stuk of wat in Australië. Die Australiërs hebben soms vreemde denkbeelden. Ieder terrein waarop geen huizen staan noemen ze een vliegveld. Aler is bezig inlichtingen in te winnen. Zodat daar maar wijzer van worden. Captain? Prins? Wordt er gedacht aan reserveonderdelen op de terreinen? Wij vliegen nou met andere motoren. Doe jij als werktuigkundige maar voorstellen. Ja, ik zou toch minstens al ieder veld... Nou, schriftelijk. Worden. Ik geef het dan wel door aan Aler. <laughs> Oké, okay, Captain. De zeildoek en triplex heb je in ieder geval niet meer nodig. Nee, dat geplak is voorbij. Ja, vergeet je poetspomade niet. Voor zover ik Koen Parmentier ken, zou je nu iedere avond moeten poetsen in plaats van plakken. Ik ja, krijg nog wel tijd om te poetsen. Als ik Koen goed begrepen heb, wordt het dag- en nachtwerk. Wat dus wordt je langs de top? Een half uur? Mm, Voorlopig volgens het schema wel, ja. Hey, ik heb ook nog iets, Captain. Van Brugge? De golflengte van de verschillende stations. Ik bedoel die voorbij Batavia, als ze daar tenminste radio hebben. Zeg, Batavia is het eind van de wereld niet. Die golflengte krijg je. Jullie schijnen er ja. zeker van te zijn dat wij zullen vliegen, niet? Een van die fokkers. Uh, wil onze maatschappij een kansje maken, dan zullen wij wel moeten vliegen. Oh. Zullen ze op tijd klaarkomen met dat invliegen? Ik moet nog altijd wennen aan die landingskleppen. Nee, ik zou ook nog een nachtvlucht willen maken. Hm. We kunnen een nachtvlucht naar Parijs aanvragen. Nee, nee, ik voel meer voor Londen. Navigatie boven zee. Ja, dan kan ja. ik mijn radiopeiler ook beter proberen. Jullie gaan je gang maar. Ik zorg wel voor een rubbervlot en voor zwemvesten en blijf wel bij de deur zitten. Ja. De London Melbourne Race. De directie van de KLM maakt bekend dat de proefvluchten met de DC2 zo bevredigend zijn verlopen... dat definitief is besloten de andere toestellen terug te trekken... en met dit toestel deel te nemen aan de London Melbourne Race. De bemanning zal bestaan uit Koen Dirk Parmentier, gezagvoerder... Gespeeld door Peter Hoeksema, Jan Mol, tweede piloot, Koen Pronk, Mauwe Prins, Jan Wächter en Cornelis van Bruggen, telegrafist. Donald de Marcas. Verder werkte mee, Frans Koppers als plasman, Frits Tors, nieuwslezer, Martin Simonis, journalist, Jede jong oud-omroeper van de NCRV in 1934 en Jan Wörkes als de schrijver.